have to go.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 Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Want ja, Pieter, zo kunnen we dit programma eigenlijk gewoon ja, noemen. Hè? Eigenlijk we hebben wel de herhaling hebben gehad. gehad hè? Van 8 tot 10 hebben we de herhaling gehad. En we gaan om 10 uur gewoon weer verder met het allerlaatste nieuws. En, um, ja, en die is natuurlijk ook te lezen op de website zfmzandvoort.nl. ZFM Zandvoort want ik ben uh, in die twee uur ook bezig om uh, het laatste nieuws op de website te zetten. En um, daar onder andere is, staat daar de laatste politiebericht op. De koperdief die ja, is gepakt. Nee, nou, er is, we hebben nu weer een andere dief. Eh, en dat is eh, eigenlijk ook redelijk dicht bij huis. Dat is in Aardenhout eh, gebeurd. Ik zal hem er eens even bij pakken. Eh, oh ja, de, de zoektocht naar inbrekers eh, gaat ook weer gewoon verder. En dat was eh, gisteravond. Is er, een, kwam er om 9 uur s avonds een, een melding binnen. Dat er ingebroken werd aan een uh, Marius Bauerlaan in Aardenhout. En de politie kwam natuurlijk weer direct in actie. En ook deze zoektocht, net zoals gisterochtend naar de koperdief in Zandvoort, leverde niets op. Maar goed, heeft u uh, mensen zien lopen of was u daar toevallig zelf, maar wel met goede bedoelingen? Dan kunt u bellen met 0900 8844. hebben dus bent wel druk momenteel. Hè? Ongelooflijk, ja. Dat, ja, ja dat, uh, nou... Wat gaan we verder doen in dit Ja, we gaan straks serieus. even bellen met, uh, mevrouw, uh, met mevrouw Laura Raimondo van het oogfonds. Over uh, uh, dat jongeren een uh, les kunnen krijgen, blinde jongeren een les kunnen krijgen als uh, voor DJ. En, nou, en verder verder ter tafel komt. Ik verzin wel wat. Meen je dat nou? Ja, joh het, het, die, de persberichten stromen binnen. We hebben ook een persbericht gehad van, uh, onze, johan, uh, van onze eigen persvoorlichter van het circuit, Kees Koning. En die heeft weer een aardig persberichtje over de laatste uh, winterrace op het circuit op 6 maart. En, en misschien gaan we hem ook wel bellen. Ik weet het niet. Ja, we zullen eens kijken of hij thuis en, is. En als mensen nu zelf nieuws hebben en willen bellen, kan dat ook? Tuurlijk, ja. Wat is het nummer? Nou, ik heb hier in ieder geval één telefoonnummer. Dat is 57319695731969. 969 En pas op, u komt rechtstreeks in de uitzending. Zo. We gaan even naar de muziek. Ja.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 If you wanna help someone, if you wanna save me, come on, come on, come on, come on, do it. Can you hear me begging you, show a man some mercy? Come on, come on, come on, come on, do it. You know your fascination brought me to you. You lost inclination. I'm in deepest, deepest, deepest. Understanding to gave me all And I need your helping hand I'm in deepest, deepest, deepest We gaan het even hebben over DJ voor blinde jongeren, wel of niet mogelijk. En aan de telefoon hebben we Laura uh, Raimondo. Goedemorgen Laura. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, in uh, helemaal hebben we even naar Utrecht gebeld. Want uh, jullie gaan op een jongerendag, uh, de eerste jongerendag zelfs. En die is op 9 april. Uh, wat kan je erover vertellen over die jongerendag? Nou, Het is inderdaad de eerste jongere dag van de ZISO beurs ja. Ik zal eerst eens uitleggen wat de ZISO beurs is. Ja, heel graag. Dat is de grootste beurs in Europa voor mensen met een visuele beperking ja. en hun omgeving. Ja. En de beurs trekt jaarlijks nou, toch ruim 10.000 bezoekers. Doe maar. En dit jaar vindt die plaats uh, op 7, 8 en 9 april in Expo Houten. Ja. Hoeveel uh, blinde en slechtziende mensen zijn er in Nederland? Och, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat het er een stuk meer zijn dan u en ik denken. Ja, dat is al best wel, hè? Ja. Maar jullie hebben geen, uh, geen schattingen of zo? Dat, uh... Oh, die zijn er ongetwijfeld. Maar ja. ik kan ze nu niet uit mijn mouw Nee, nee, nee. <laughs> nou ja, het was ook zomaar een vraag die bij me opkwam. <laughs> en uh, tijdens die CISO-beurs uh, hebben jullie een, een, toch iets speciaals voor de jongeren? Ja. Absoluut. Nou, er zijn heel veel activiteiten die uh, georganiseerd worden door de standhouders. Speciaal voor de Jongerendag, die dus op zaterdag 9 april plaatsvindt. Uh, en het Oogfonds heeft een DJ-workshop weten te organiseren. Doe maar. Speciaal voor blinde en slechtziende jongeren. Ja, dat spreekt ons radiomensen natuurlijk gelijk aan, hè? Ja. DJ. <laughs> en, uh, vandaar dat we je ook gelijk gebeld hebben. Ja. Um, en wat, wat moeten jongeren zich bij zo'n workshop voorstellen? Gewoon de basis van het leren hoe je muziek kunt mixen. Zoals een DJ Tiesto doet. Uh, de platen goed door elkaar mixen. Nou, dat werkt natuurlijk met zo'n groot mengpaneel en ontzettend veel knopjes. Ja. En uh, ja, het grappige is dat heel veel mensen dan denken, ja, maar dat kan toch niet? Nee. Maar uh, ja, dat kan juist wel. Ja. Uh, ja, ik kan er alles over zeggen. Ik ben Pieter Jastra. Ik ben niet tot de jongeren, 67, en ik heb net mijn tweede les gehad. Oh ja. En ik zit hier voor een orgel aan knoppen en schuiven en dergelijke. Maar het is te leren, zelfs voor ouderen. Ja, en dus ook voor uh, nou, jongeren en sowieso mensen die blind en slechtziend zijn. Ja, precies. Uh, Daan, die... Uh, is 18 jaar en die uh, werkt als DJ Brian, Daan de Kort. Ja. Die, uh, dat is een ambassadeur van het Oogfonds. En hij zal ook assisteren tijdens die DJ-workshops. Het is dus een echte ervaring. Dus, dus er zijn al blinde uh, DJ's? Ja. Alleen niet veel. Er zijn er echt heel weinig. Ja. En uh, nou ja, Daan uh, timmert op deze manier ook nog maar twee jaar aan de weg. Hij is nog uh, jong. Ja. Maar wat ik heel erg leuk vond was uh, dat hij zei, Ja, muziek mixen, dat doe je echt op je gehoor en ja. op je gevoel. Dus dat je hoeft een... daar helemaal niet voor te kunnen zien. En... En, en blinde mensen die hebben natuurlijk een absoluut gehoor, hè? Dat is waar. En vaak ook een heel goed geheugen. Okay. Zij zijn ze gewend om in het dagelijks leven ja, allerlei dingen te moeten onthouden om ze weer terug te kunnen vinden. Ja. Dus ook die knopjes. Nou, ik verwacht dat zij dat eerder onder de knie hebben dan u en ik. Ja, ja, ja, ja, ja, geweldig. En um, dus Daan die gaat lesgeven daar. Nou, het is DJ Alwin van Al Musica die de les gaat geven. Hij geeft vaker DJ-les. Hmm. Uh, maar hij is niet gewend om aan blinde en slechtziende leerlingen les te geven. Oh, ja. Zijn eerste reactie was natuurlijk... Uh, oh, uh, ja, leuk, maar hoe? Ja, ja, ja. En, uh, daarom hebben we hem gekoppeld met Daan. En die zal hem daarbij assisteren. Oh ja, oké, okay, helemaal goed. En hoe lang duurt zo'n les of zo'n workshop? Is dat een dagdeel? Workshop? Nee, dat duurt uh, drie kwartier. Het is echt Oeh. gewoon even de basis. Zo. Hm. Puur even eraan snoepen van... Hé, hey, hoe is dat? Hoe werkt dat? En uh, ja, wie weet, als ze er verder mee willen... Dan kunnen ze zich... Het opgegeven voor een echte ja, DJ-cursus. Ja, Maar nu praat je echt over jongere blinden, dan wel slechtziende. Mm -hmm. Is het ook niet uit te breiden voor ouderen? Uiteraard. <coughs> maar dit is gewoon uh, een idee wat wij hadden voor de jongere dag. Uh, vanouds komen er veel ja, toch, ouderen naar de CISO-beurs, veel senioren ja. gaan slechter zien. En uh, zij komen naar de beurs. En ik denk dat het ook iets is voor jongeren. Ja, het trekt ze gewoon niet zo. Dus voor hen ja. hebben we ja, echt iets speciaals bedacht. Om te, om te zorgen dat zij toch ook naar die beurs toe komen. En hebben jullie daarom die, de 14-jarige 14 Tess uh, het, het gezicht laten worden van die CISO-beurs? Want ja. uh, juist om die jongeren te trekken. Maar ja, uh, mensen blinden die zien die poster natuurlijk niet. Dus... <lacht> nee, die zien dat niet. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een radiospot... En uh, die worden ook uitgezonden op bijvoorbeeld Radio 509. Dat is dan een zender uh, voor en door blinden en slechtzienden. Oké. Okay. En uh, die heeft Tess ook ingesproken. En dan hoor je toch ook haar leuke jonge stem. Zij is pas veertien. Ja. En dus ook slechtziend. En uh, nou ja, zo vrolijk als ze eruit ziet op de foto, zo vrolijk klinkt ze ook in de radiospot. maar goed. Het is een CISO-beurs, bestaat al heel wat jaren. Klopt, al uh, 16 jaar. Zo. En, uh, en wat kost het om binnen te komen? Helemaal niks. De bus is gratis. Zo. <laughs> en uh, mensen kunnen gewoon op de Bonnefoy komen. Maar ze moeten zich dan wel even registreren bij de ingang. Ja. Uh, vinden ze dat vervelend om daar even te moeten wachten? Dan kunnen ze ook van tevoren al toegangskaarten bestellen... En dat kan via de website, via de mail of telefonisch. En wat is de website? De website is wwwoogfondsnl schuimestreep En Laura, wat doet het Oogfonds verder nog voor blinden en slechtzienden? Het Oogfonds, ja, het is uh, nationaal fondsenwerver, dus op het gebied van blindheid, slechtziendheid en oogziekten. Uh, ja, wij werven fondsen en geven dat uit aan projecten op het gebied van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, uh, belangenbehartiging, een stukje voorlichting. En uh, ja, bijvoorbeeld uh, allerlei oogziektes. Ja, en kom, ja, komt dat nog veel voor, uh, oogziektes? Ja, en het, uh, het, het, het jammere is dat het aantal stijgt in Nederland. Oh, hoe en, komt dat? Um, dat, dat? Dat weet komt u niet. Ja. Onder andere door de vergrijzing. Ja, oh ja, tuurlijk. Maar ook het aantal mensen dat diabetes heeft, dat stijgt. En zij hebben een hoger risico op uh, oogziektes. Okay. En uh, het, het jammere is dat mensen vaak niet weten uh, op welke signalen ze moeten letten. Nee en dat blindheid en slechtziendheid in zeven van de tien gevallen voorkomen kan worden... Oh. door op tijd aan de bel te trekken en naar een oogarts te gaan. Want de schade is vaak ja, niet omkeerbaar. Als de schade er eenmaal is, is daar niks meer aan te doen. Maar als ja. mensen er op tijd bij zijn en het wordt op tijd behandeld... dan kan het vaak stopgezet worden. Okay. Nou, Ik heb begrepen dat er mondiaal op dit moment een kleine 45 miljoen... onnodig blind zijn... Uh, met name door staaropen, staar en uh, door, door rivierbacteriën, uh, ziekte en, en natuurlijk door suikerziekte. 45 miljoen onnodig blind. Over de wereld bedoel je? Over de wereld. He. Ja, ja. Ja, het is toch om te schrikken? Dat is inderdaad echt om te schrikken. Nou is het oogfonds uh, alleen actief in Nederland. Maar uh, ja, ook daar zie je dat, uh, dat dat aantal toeneemt en dat is toch uh, erg triest. Ja. ja, en terwijl het toch eenvoudig, soms voor staar zo te opereren, is dit is een operatie van een kwartiertje. Ja, inderdaad. Of en... mensen met glaucoom, dat is verhoogde druk in de oogbol, die moeten op tijd beginnen met druppelen of een laserbehandeling. En uh, ja, zo kan, zo kan permanente schade aan het oog echt voorkomen worden. Ja. En kan je op, die, op deze beurs is daar ook daarin allerlei informatie over? Er zijn uh, onder andere veel verenigingen aanwezig. Uh, dus voor de verschillende oogziektes en uh, daar kunnen mensen heel erg veel informatie krijgen. Oké, okay, dus elke oogziekte heeft bijna zijn eigen vereniging. Nou inderdaad, ja. Hmm. En uh, dat is voor een stukje voorlichting, maar ook belangenbehartiging. En zij stimuleren uiteraard ook wetenschappelijk onderzoek, want soms uh, is een bepaalde oogziekte nog niet te behandelen... Maar ja, dan is wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. En dat ja. stimuleren zij dan. En ja, dan is het belangrijk ook dat daar weer fondsen voor komen. Want dat kost natuurlijk allemaal geld. Ja, dat kost geld. Dat is ook de reden dat het oogfonds, ja, fondsen werft en altijd donateurs zoekt. Juist om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Want uh, helaas is het zo dat de overheid, en dat is ook logisch, niet, niet het geld heeft om alle, alle wetenschappelijke onderzoeken die gedaan kunnen worden op dit gebied mogelijk te maken. Ja. Want het is gewoon ontzettend duur. Ja. Ja, dat willen we natuurlijk wel, maar dat lukt inderdaad niet. Goed, nou even terug naar de beurs, CISO-beurs. En wat is de locatie van de CISO-beurs? De expo in Houten, de expo Houten. 7, okay. 8 en 9 april. En ik kan je zeggen, op het moment dat er blinden of slechtziende jongeren zijn in Kennemerland, Zandvoort en omgeving... <laughs> En ze hebben de workshop gevolgd. Ze zijn van harte welkom hier oh, in onze studio. Ja, leuk, maar ik wil nog even benadrukken. Ook ouderen zijn welkom ja. op alle drie de dagen. En uh, We gaan er geen onderscheid in maken hoor. Wij wensen <laughs> je erg veel succes toe. Vriendelijk bedankt. Oké, okay, nou, dag Laura. Dag. Dag. dag. En we gaan uh, terug naar muziek, Pieter. We'll be Zo, ja, er moest even wat ze scherp worden gezet, maar we zijn er dan toch. Um, we hebben een heel aardig uh, item en dat begint eigenlijk zo, tenminste zo is het persbericht. Hij is zelfverzekend, zijn stoere stekels geven hem een Zuid-Amerikaans tintje. En Pieter, over wie zouden we het dan hebben? Zou het een of andere dictator zijn? <laughs> ja, Zuid-Amerikaans. Dat zit er een beetje dicht in de buurt. Trouwens, onze, even tussendoor. Onze uh, wethouder Sandberg is op de terugweg uit Zuid-Amerika. Oké, okay, hij dus, zat uh, niet in Libië. Nee, hij zat niet in Libië. Maar uh, hij is gisteravond is hij vertrokken. Dus uh, dat hij een goede reis mag hebben. Ja, we zaten op hem te wachten. Ja, daarom. Um, maar we hebben het over een zelfverzekerd persoon. Nou, stoere, of nou ja, iets anders. Stoere stekels geven hem een Zuid-Amerikaans tintje. Ja, wat zou het zijn? Um, nou, zullen we het maar gewoon noemen. Ja. Het is de Yucca. En de Bloembureau Holland kiest in overleg met vertegenwoordigers van de sierteeltsector elke maand een plant. die het opvallend goed doet bij de consument. En dan, ja, dan is de Yucca natuurlijk daar uh, bij uitstek een uh, geschikte plant voor de Nederlandse woonkamer en um, even kijken er is, uh, ze hebben elke maand een, uh, een plant van Hedera in januari tot Hyacinth in december nou daar is dus de juca bijgekomen ja en is de juca dat van de uh, maand februari de juca hoe ziet de juca eruit nou er was een, dat is een stammetje met uh, stevige bladeren en uh, die zelfs een beetje prikken Oh, dan moet ja. je er niet aankomen. Nee, nee, daar is het ook niet voor. En uh, planten zijn niet om te aaien. En uh, wat dat betreft... Uh, ja, kan je dus... Uh, oh, je nee, moet... de, ik zeg het helemaal verkeerd. Het is de woonplant van de maand maart. Ik kan maar, je, uh, niet aaien, maar je moet ze wel toespreken. Oh ja, ja. Je moet ze met liefde behandelen. Ja. Overigens, yucca komt niet alleen voor in Zuid-Amerika. Ook in Zuid-Afrika. In Afrika zie je deze plant uh, regelmatig in het uh, wild staan. Oh. En het, ja, het is echt genieten. Het is echt maar genieten. dan een stuk groter zeker. Uh, een stukje groter. Ja. ja. Want ik heb wel eens in Thailand de vikers gezien. In het wild, gewoon puur in het zand. Gewoon voor zand, uh, geel zand. En uh, gewoon complete struik. Ja. Echt gewoon vier meter hoog. En je mag niet een stekkie meenemen? Nee, nee, moet je niet proberen, want dan uh, kan je blijven. Om even in de sfeer te blijven van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, het volgende liedje graag. Het lijkt een beetje korspelachtig. Ja, lekkere, lekkere ja. muziek. En dat op de donderdagmorgen. We hadden het net over tuinuren, Benno. Ja. Er wordt straks in Zandvoort ook weer getaineerd. Oh. Want op 18 en 19 maart, vrijdag en zaterdag. is er een landelijke actie. En die gaat uit van NL Doet. Dat is het vroegere Oranje Fonds. onder leiding van de Koninklijke Familie. En dat betekende dat instellingen, stichtingen projecten konden aanmelden melden bij de Landelijke Stichting van de, deze organisatie. En ze kregen dan ook subsidie daarvoor, een, een, een 500 euro maximaal. Maar die projecten die aangemeld werden, die moesten wel uitgevoerd worden door vrijwilligers. Ja, ja. Nou, in Zandvoort uh, zijn er vier projecten aangemeld. Uh, dat is een verwenochtend uh, voor uh, het huis in de duinen, voor mensen met een kort geheugenprobleem de branding, eh, om op zaterdag morgen 19 maart lekker verwend te worden. Dat geldt ook voor Huizenboerdaan, waar ook op zaterdag 19 maart... een verwendochtend is aangevraagd voor de bewoners... die daar ook last hebben van een korte termijn geheugen. Tevens is er een project aangemeld door de Boomhut in Zondvoort Noord... die een palenbos wil hebben voor de kleutertjes. Een soort van dolhof. Dus oh ja, leuk palen geschilderd worden en geplaatst worden. En natuurlijk Pluspunt die bezig is met een actie... om de tuinen van een aantal senioren in Zandvoort op te knappen. Hm? Uh, ja, Daar heb je vrijwilligers voor nodig die dat doen. Die tuinen die zijn uh, de bewoners of de eigenaren... zijn vooral senioren die dat zelf niet meer kunnen. De Lions Club Zandvoort die heeft alle vier projecten geadopteerd. Doe maar. En die gaan met uh, alle mannen en vrouwen zowel op vrijdag als op zaterdag 18, 19 maart... op pad handen uit de mouwen steken om die klussen op te lossen. Nou, met name in het Huis en Duinen en de Bodaan wordt het gezellig... met een troubadour erbij en een accoloneus mm. dus dat wordt veel zingen. En vooral de oude liedjes van Wim Zonneveld neem ik aan. Ja, om. precies. En uh, verder zie je dan op de zaterdag of de, de vrijdag... zie je dan een aantal de linesleden met schoffel... en met spade en hark door de tuinen... ...gaan van een aantal Zandvoertse families. Ik hoop dat ze een beetje verstand hebben... ...van wat onkruid is en wat niet. <laughs> ja. Anders hebben we een probleem. Uh, en verder zien ze in zandvoort Noord... ...met allerlei palen rondlopen... ...om daar een doolhofje van te maken. Dus op 18 en 19 maart... ...een actie van de Lions Club Zandvoort. ...in het kader van de landelijke actie... ...NL Doet... ...waar ook de Koninklijke familie actief in is. Nou, hartstikke leuk. En uh, een, een, een goed initiatief, denk ik, dat de Lions zelfs niet één, maar vier projecten oppakt. Hebben, hebben jullie zoveel mensen dan? Of zijn er zoveel mensen? De Lions Club Zandvoort telt 30 uh, uh, mensen. Ja, ja, ja. En de partners doen ook mee, dus uh, dat wordt, massaal wordt dat uh, opgelegd. Dus een uh, mannetje vrouw uh, van 40, 50 die aan de gang gaat. Uh. Ja, en dan praat ja. ik niet alleen over Lions Club Zandvoort, want er zijn 450 Lions Clubs in Nederland... Die allemaal dus in hun woonplaats actief zijn en aan deze landelijke actie meedoen. Zo, niet te geloven. Hartstikke goed. Nou, iets heel anders. En dan gaan we helemaal ook weer terug naar ons eigen dorp. Uh, dat is dat uh, gisteren in het Zandvoortsmuseum de wonderlijke wereld van Roland van Tetterode uh, van start is gegaan. Dat is een uh, expositie. Uh, die blijft staan tot en met 10 april. Van woensdag tot en met zondag van uh, 1 tot 5 uur s middags. 40 tekeningen, uh, grafiek en schilderijen. Jij kent de familie ja, van Tetterode? Kijk, wie kent, wie kent de familie van Tetterode in Zandvoort niet? Uh, hij heeft het gewoon van zijn vader meegekregen. Ons aller Edo van Tetterode. Die helaas veel te vroeg is overleden. De man die een inspirator was voor diverse activiteiten in Zandvoort. Van prins carnaval tot het 1 april genootschap, tot de vliegenwedstrijden. Hij was altijd actief, eh, zowel in de politiek als privé, een fantastische man. En ik denk dat hij zijn eh, enorme explosie van creativiteit aan zijn zoon heeft overgedragen. Want als je eh, ziet wat deze eh, jonge van Tetterode junior, om het zo maar even te zeggen, allemaal maakt... Nou, het is van 1954, hè? dus uh, ja, schiet er lekker op. Dat is jong voor mij. <laughs> ja, voor jou wel. Ja. Uh, geniaal wat hij allemaal kan en doet. Een aanwinst voor uh, de kunstenaarswereld in Zandvoort. Gaan we naartoe in het gemeenschapshuis. Gemeenschapshuis? Zalt Leeks, het Zandvoort Museum. Ja, ja, ja, ja, het gemeenschapshuis bestaat, bestaat straks niet meer. Oké. Okay. Goed, Ja, het is allemaal wat verwarrend, maar maakt niet uit. We hebben nog 25 minuten te gaan, Pieter, maar is uh, maar weer een stukje muziek, denk ik. Dat dacht ik ook. Onmiskenbaar de cats, dat weten we dan weer wel. En, um, we gaan het even hebben over het circuitpark Zandvoort en daarvoor hebben we aan de telefoon Kees Koning, de huidige perschef. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen Kees, dit is Pieter Joustra. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen Kees. <laughs> dat is ook een bekende stem. Ja, ja. Uh, een feest van herkenning weer. Uh, Kees, de finale winter endurance kampioenschap op het ski park Zandvoort. Nou, maar ik, daarvoor, voordat we daarover gaan praten, wil ik even met je terug naar afgelopen zaterdag, nee zondag, naar de eerste uh, sprint rally. Ja, dat klopt. Dat was afgelopen zaterdag. We hebben ja. zondag een rustdagje gehad. Okay. Maar afgelopen zaterdag hadden wij hier inderdaad op Park Zandvoort een, een circuit short rally. De, de allereerste in zijn vorm. Ja. En ja, dat was een, een, natuurlijk een, een uniek evenement. Want we reden niet alleen een ander parcours, maar we hadden natuurlijk ook compleet andere auto's op het circuit. Een ander parcours uh, zeg je? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wij hebben natuurlijk het circuit. En het circuit ja. rijden wij normaal volgens onze raceregels met de klok mee. Ja. Uh, alleen om het voor de rallycoureurs wat, uh, wat interessanter te maken zijn wij tegen de richtingen in gaan rijden en hebben wij tevens nog wat uh, spannende chicanes ingezet op uh, eventuele tricky points, uh, zodat we alsnog zeker wisten dat ongeacht dat ze tegengesteld zouden rijden, dat een en ander veilig zou verlopen uh, en ja, wat ik begrepen heb van, uh, van alle coureurs is dat zij echt uh, laaiend enthousiast waren, er was één coureur uh, die had dan in het Haarlems Dagblad laten optekenen dat hij wat, wat minder blij was met het evenement, maar dat had deels te maken met zijn technische afkeuring van de auto. Oh, ja, ja dan snap je Waar, dat snap ik. Waarom wordt er dan zoveel aandacht aan besteed? Kees, waarom wordt er dan zoveel aandacht besteed aan die man die niet, niet erg gelukkig is? Als die anderen wel gelukkig zijn. Ja, maar je hebt natuurlijk nog wel steeds het, het journalistieke stukje horen en wederhoren. En ik denk dat uh, daar uh, de betreffende journalist uh, gehoor aan heeft gegeven. Ja. Um, wat anders lijkt het natuurlijk alleen maar pies en vrij. En ja, tuurlijk, er zijn natuurlijk altijd dingen die wat beter kunnen voor volgende edities. Um, en af en toe moet je ook laten horen wat, wat de bekende rally supremo's ervan vinden. En ja, dat was daar één van. Uh, en die vond het een minder leuk evenement. Ja, dat kan. Het, de, de, hij schrijft zich ook zelden in voor andere short rallies. Want hij is meer een echte rallycoureur. Ja, ja, ja. Um, en een short rally, dat is dus een eendaags evenement. En ja, hij wou er even van proeven. En wat ik begrepen heb, is hij alsnog wel bereid om volgend jaar zich weer in te schrijven. Alleen oh. ja, het was, uh, op dat moment dat het, uh, dat het interview werd afgenomen, was hij even niet zo lekker in zijn vel. Nee, nee. dat gebeurt wel eens met coureurs. Hè, dat ze uh, in hun emotie een heleboel dingen roepen. Absoluut. Emotie ja. is wat dat betreft een uh, belangrijke rol bij hun quota. Ja. ja. Ja, ja, ja, precies. Nou, maar uh, de, ja, als uh, autosportverslaggever op het circuit heb ik dat... Uh, uh, altijd ook vele coureurs in hun emotie mogen interviewen en uh, niets leukers dan dat. Absoluut. Ja. Goed Kees, nou dat, en gaan jullie dat herhalen? Komt dat terug, dit evenement? Uh, dat moet natuurlijk nog wel even geëvalueerd worden. Uh, wij zelf hebben wel het idee zo van, nou het was absoluut geen verkeerd evenement. Dat zou, op, dat zou in 2012 ook zeker niet meer staan op onze kalender. Uh, we moeten echter ook natuurlijk even kijken naar het organisatorische deel. Uh, en ook of bijvoorbeeld meer deelnemers bereid zijn om zich dan in te schrijven. Want nu voor een try-out hadden wij ongeveer 30 equips. Uh, en wil je echt een, een succesvol rally-evenement gaan neerzetten... ja, dan moet je gaan denken aan ongeveer 60 auto's die dan aan die, uh, aan die competitie gaan deelnemen. Ja, ja, ja. En, en maakte deze dag uit ook, uh, je hebt het over competitie... was deze dag ook een onderdeel van een bepaalde competitie? Nee, nee. het was een, een one-off-event, zoals we dat noemen in, in de racetermen. Dus uiteindelijk was het een, een, een evenement wat echt stond als een eendaags evenement uh, voor volgend jaar, dus stel het zou weer georganiseerd gaan worden dan gaat het wel deel uitmaken van het Nederlands kampioenschap short rally uh, en ja, dan is de kans natuurlijk ook zomaar echt aanwezig dat er echt veel meer teams komen ja, ja. daarbij komt natuurlijk ook de opmerking dat uh, dit evenement, dit rally evenement is natuurlijk pas in januari bekendgemaakt, dat wij het zouden gaan organiseren, uh, en ja, veel teams hadden op dat moment natuurlijk hun auto nog uh, op de bokken staan of in de garages, ja. en die kregen niet op tijd hun auto klaar, dus ja als wij nu al bijvoorbeeld over twee maanden kunnen zeggen, hey, de rally hebben wij weer in 2012, ja, dan kun je natuurlijk ook beter voorbereiden. Precies, precies. Uh, het was dus een initiatief van het circuitpark Zandvoort zelf? Uh, een initiatief tussen het circuitpark Zandvoort en de stichting Autosportief. Um, en zij zijn verantwoordelijk ook voor de rally die in het westelijk havengebied in Amsterdam altijd plaatsvindt. Oké, okay. dan uh, de volgende race, want ja het houdt maar niet op natuurlijk. Zondag 6 maart, um, wat gaan we weer volgeschoteld krijgen? Nou, zondag 6 maart dan hebben wij de finale race van het Winter Endurance Kampioenschap. Dus het kampioenschap met de lange afstandsraces die louter in oktober, november, december en januari, februari en maart plaatsvinden. Dus echt de wintermaanden. Um, ja, we hebben inmiddels vier races achter de rug. En we hebben een, een, een jonge man en een, een zeer snelle dame die op dit moment het kampioenschap leiden Sila Verschuur. Sheila Verschuur inderdaad. De dochter van de bekende racelegende Frans Verschuur. Um, en die reest samen met uh, Max Braams. En het uh, grappige aan Max Braams is dat ook zijn uh, moeder en zijn vader allebei uitkomen in het Winter Endurance kampioenschap. Oh, ja, oh. Um, en ja, wat is er nou mooier dan dat je thuis aan de etenstafel kan zeggen zo. zo. Hey pa Emma, geef eens een beetje gas. want ja. <grijpsel> op dit moment uh, heb ik de meeste punten in de stand. Ja, ja precies. Ja. Uh, zien we maar eens in te halen. Dus ja. Dat is natuurlijk altijd erg leuk. Dat, zijn, dat zijn leuke etentjes zo. Oh. Dat zijn hartstikke gezellige etentjes. <grijpsel> uh, ik denk dat dat vooral een leuke is voor, voor aan het kerstdiner of zo. Ja, ja. En uh, nou ja, die, uh, die leiden op dit moment het kampioenschap. Zij komen uit met een Renault Clio in dan Divisie 3. Het winterkampioenschap telt in totaal vier divisies. En één daarvan, Divisie 3, is dan toebedeeld aan de zogenaamde cupauto's. Uh, dus daar rijden ook bijvoorbeeld de Suzuki Swift Cup auto's in mee... Uh, en bijvoorbeeld een, een aantal Honda's die in het verleden in een cup zijn uitgekomen. Um, we hebben natuurlijk een veel snellere divisie, dat is divisie 1. En daarin rijden echt de, de GT's zoals een Porsche, een Renault Megane... een Radical Sportscar, de, de bloedsnelle auto's... die vinden we dus in die klasse. Alleen ja, de deelnemers uit die klasse... die zijn het uh, afgelopen winterseizoen nogal vaak geplaagd door pech. En ja, dan uh, scoor je niet voldoende punten... om uiteindelijk dus aan de leiding te komen... ...in de stad om het kampioenschap. Ja, ja precies. Um, hoe, zitten ze dicht bij elkaar? Kunnen uh, Sheila Verschuur en Max Braams nog ingehaald worden? Ja, ja, ja. ze kunnen absoluut nog ingehaald worden... ...want uh, per divisiewinst... Zijn 20 punten te vergeven. Uh, dat klinkt misschien wat ingewikkeld. Maar iedereen die bijvoorbeeld in de divisie wint, die krijgt 20 punten. Tenzij er te weinig deelnemers in die divisie zijn, dan krijg je minder punten. Dus stel alle uh, divisies hebben minimaal zeven deelnemers erin, zeven ingeschreven auto's. dan maakt elke keer de winnaar kans op 20 punten. Dat wil dus zeggen dat uh, als Max Braams en Sila verschuur uit zouden vallen, dan kan misschien iemand anders in hun divisie wel die punten pakken. Maar het kan zomaar zijn dat bijvoorbeeld Niels Kool die rijdt in divisie. 4, die volgt op in totaal 10 puntjes. Als die de zegen pakt met dus de volle 20 punten... Ja, dan staat hij in één keer voor Max Braams en Sila Verschuur. Dus wat dat betreft hebben we in elke divisie... nog een theoretische winnaar voor de wintertitel. Oké, okay, dus dat blijft spannend. Spannend tot de laatste minuut. Zo, geweldig. En ik zie dat onze vrienden van Blekenmolen, onze regiogenoten, zal ik maar zeggen... Michael en Sebastian ook nog aardig voorheen rijden... Ja, Michel Blekemolen en Sebastian Blekemolen die, uh, hebben zich wederom ingeschreven met een uh, Porsche van het uh, Sotrax Albert Motorsport team. Zij hadden de nieuwjaarsrace al gewonnen um, en zij eindigden op het podium bij de 4 uur van Zandvoort. Die werd vorige maand georganiseerd. Ja. Um, en ja, ze hebben zich nu ingeschreven, want zij maken ook nog steeds een theoretische kans op de titel. Maar er moet wel uh, iedereen voor hun in alle divisies in één keer uitvallen. En dan hebben hun exact hetzelfde aantal punten als Max Braams en Sila Verschuur um, Alleen ja, dan op basis van andere eerdere resultaten zouden zij dan eventueel de titel kunnen behalen. Uh, we hebben ook Jeroen Blekenmolen die uh, even uit Amerika terugkomt en uh, hier ook weer aan de start komt. En die rijdt samen met uh, Peter van der Kolk in een uh, BMW 140 GTR. Uh, dus ja, we hebben de hele familie Blekenmolen weer aanwezig uh, in de racerij. Gezellig, gezellig. En, en uh, kunnen we ook nog Zandvoorters verwachten zoals Allard Kalf, Jan Lammers, uh, de, de familie van Dongen? Uh, en Jan Lammers die zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van het GT4-seizoen. En het lijkt erop alsof zij niet aan de start gaan komen bij de, de Final Four. Uh, wel hebben wij bijvoorbeeld Peter Fontijn en Peter Vuurt. Nou, Peter Fontijn komt dan uit Heemstede, maar Peter Vuurt is dan echt weer een zandvoorter. Ja. Die hebben zich wel weer ingeschreven met een hele fraaie BMW M3. Uh, die ook goed mee kan komen in, in de klassering. Dus uh, dat is zeker een kanshebber. En voor de rest... ja. ...hebben wij nog niet voldoende Zandvoorters uh, als dat wij kennen natuurlijk als, als racetalenten. En de inschrijving is nog steeds geopend... ...dus we hopen natuurlijk stiekem dat er nog veel meer Zandvoorters bij gaan komen. Voorzelfsprekend. Ja, want uh, dat wordt weer tijd, Pieter, dat er weer Zandvoortse racetalenten opstaan. Ja, precies. Ja. Uh, even, even een tussenvraagje, Kees. Uh, we hebben allemaal kunnen lezen dat de Grand Prix in Bahrein niet doorgaat. Nou, op dat moment begint alles weer te tintelen. En dan denk ik, wanneer komt hij naar Zandvoort? Uh, ja, die, uh, diezelfde vraag die stel ik mij natuurlijk ook uh, elke keer als ik dat lees. Uh, alleen ja, daar zitten natuurlijk wel wat, uh, wat financiële haken en ogen aan. 30 miljoen? Uh, bijvoorbeeld. Uh, als accommodatie zouden wij het aan kunnen, dus als circuitlocatie kunnen wij het aan. Uh, infrastructureel is daar ook een uh, mouw aan te passen, alleen ja, je praat inderdaad over uh, het prijskaartje om uh, de Formule 1 binnen te halen. En dan nog het evenement zelf te organiseren. En dat is voor 2011 is dat op dit moment een, een brug te ver. Ja, precies. Jammer hè. En, en heb je nog wel uh, nog andere evenementjes die je zo tussen de lippen kan verklappen. Die, um, die we kunnen gaan verwachten. Nou, natuurlijk hebben wij een aantal uh, top evenementen weer met uh, Pasen en Pinksteren. Um, en het mooie aan bijvoorbeeld de kruidvat gillette Dus dat is 23 en 25 april. Is dat uh, naast ons gebruikelijke uh, HTC Dutch GT4 Champ. Dus het Nederlandse GT4-kampioenschap. Um, zal er ook een ronde plaatsvinden voor het Europese GT4-kampioenschap. En al deze auto's zullen tegelijkertijd van start gaan. Um, dus ja, dat is een hele mooie show met uh, Corvettes, Camaro's, Porsches, BMW's, Mustangs. Uh, en ja, dan moet je denken aan een autootje of laten we zeggen 35-40. Um, en als dat met z'n allen op de Tarzanbocht afstormt, dan is dat natuurlijk uh, buitengewoon interessant. Ja, ja. Um, later in het seizoen hebben wij dan uh, de Profile Tire Center Pinkster Races, dus... Tijdens het Pinksterweekend. Uh, en op tweede Pinksterdag hebben wij dan ook bijvoorbeeld een, een Europese Nascar-klasse te gast. Oh, geweldig. Uh, Nascar, dat zijn natuurlijk de, de silhouetauto's die normaal in Amerika op ja. de Ovels rijden. Ja. Uh, ze hebben toen, uh, vorig jaar hebben zij een speciale auto ontwikkeld die dus op de Europese circuits kan. Want dat zijn immers geen Ovels. Uh, en ja, die serie die komt dan uh, ook met een autootje of uh, laten wij zeggen 25 naar uh, de Zandvoortse duinenpiste Om daar even te laten zien dat je ook met een Nascar V8 heerlijk op een circuit kan rijden. Geweldig, geweldig. Goed, nou even nog naar de final four uh, terugkees. Um, toegang. Hoe moeten we dat ons voorstellen? Ja, de toegang is geheel gratis. Uh, en de Zandvoorters kennende, die houden wel af en toe van een wandeling of een kort uh, fietstochtje. Dus wat dat betreft is dat echt compleet gratis. Uh, de mensen die met de auto gaan, die moeten wel even rekening houden met een uh, parkeerticket van 10 euro. Betekent wel dat je dan in één keer op het circuitterrein mag parkeren. En dat je binnen, laten we zeggen, twee minuten alweer bij de pitstraat bent. Dus het heeft wel een soort exclusieve stijlparking. Um, alleen, er wordt natuurlijk wel een, een, een prijs voor gegeven van 10 euro voor het parkeren. Voor de rest, voor alle personen is de toegang gratis. In die gratis toegang zit een plek op de tribune inbegrepen. Je kan op het uh, paddock kan je zelf kijken bij de raceteams. Je kan bij de pitstraat kijken. Dus wat dat betreft heb je, is er voldoende te zien en te beleven voor alle bezoekers. Hartstikke. Wel. En hoe laat begint het? Wij uh, gaan beginnen om 10 uur met de kwalificatie. En om 12 uur gaat het uh, licht op groen voor de start van de 4 uur Nou, helemaal goed. Wordt weer druk op het circuit. Absoluut. Goed, C.F.M. die zal zeker verslag daarvan gaan doen. Kees, dankjewel voor uh, alle toelichting. En uh, graag tot de volgende keer. Graag dan. Oké, okay, goed Pieter en nou, nou, jij hebt vast weer een stukje muziek uh, klaarstaan. Uh, uh, dat heb ik. To trying To get up that Great big healer of hope I realized quickly When I knew I should That the world was made of this Brotherhood of man For whatever that means And so we cry sometimes When I'm flying in bed Just to get it all up What's in my head And I Stop feeling it deep but then i get real high and i what's going on? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Dat is dat dit programma uh, bijna op zijn eind is. Nog iets minder dan vijf minuten, Pieter. En uh, je les zit er alweer op. Ja, dankjewel. <laughs> ik, ik weet hoe de knoppen werken. Ja. Uh, uh, uh, ben, er nog even, even een vraagje. Hou je van vogeltjes? Ja, heel veel. En dat nou ja, heel veel. Maar ik vind tuinvogels het leukst. Op zaterdag 5 maart bij de ingang Oase. Gratis toegang om half acht morgens. Dat is wel vroeg, hoor. Zo. Eh, dan start er een cursus vogelgeluiden voor beginners. Oh, leuk. Dat is lekker lopen door de duinen, mond dicht houden... en luisteren naar de mus, de nachtegaal, de blinde vink, enzovoort, enzovoort. Nachtegaal is ieder al, hè? Dat eh, weet ik veel. Oh. Maar en, en als je zegt van, nou, dat hoeft niet... Oh. een week later, op 12 maart, dan kan je er ook naartoe... want dan gaan we kijken, zoeken naar... Eh, nee, dat is op woensdag, 9 maart... Een excursie kijken, spotten van damherten reeën of Vossen. Nou, dan nou. kan je gewoon in de tuin van Huizenboot gaan kijken. Want, ja, daar, want die hebben ze als, uh, als huisdieren tegenwoordig. Dus je hoeft geen 5 euro toegang te betalen. Nee, hoor, gewoon thuis blijven <laughs> en buiten in je tuin kijken. Ja, ja precies. <laughs> en uh, of je de kost verloren, dat zijn dus ook gewoon door dus heb ik ook naar je toe. Ja, en dan heb ik ook nog uh, voor uh, uh, dat de Zandvoortse Porsegel Club. En als laatste op 27 februari tussen 10 uur en 1600 uur... een beurs heeft in een grote zaal van het huis in Porcelora. Goed, het zit erop. En uh, we, gaan, uh, we gaan naar het laatste muziekje. En dan is... Ja, maar ik wil je toch eerst even bedanken, bij oh, dat gedaan. je uh, zo geduld hebt gehad om mij uh, <coughs> het leren bij te brengen... van knoppen, schuiven en dergelijke... Ik begin het nu een beetje onder de knie te krijgen. Ook telefoongesprekken ontvangen en meteen in de uitzending te plaatsen. Uh, misschien gaat het nog een beetje schutterig af en toe. Maar ik zit nu vol vertrouwen achter de knoppen. Dank je voor je grote geduld en je instructie. En ik hoop dat er veel meer schuivers komen, jong en oud. Ze kunnen zich aanmelden. Er zijn nog zoveel programma's te maken voor Zo. onze omroep. Zeker. Er zijn er nog lang niet. En Heeft u interesse, kijk dan op onze website www.zfmzandvoort.nl en dan vindt u alle instructies om zich aan te sluiten als vrijwilliger bij onze radio in welke functie dan ook. We hebben nog een hoop vacatures. Zo is dat. Hele fijne dag allemaal en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dik de Hark met het NOS journaal. Op het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli staan duizenden mensen die het land willen ontvluchten. Volgens ooggetuigen worden geduwd en getrokken om een plek in een vliegtuig te bemachtigen...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 Libische leger bewaakt Tripoli met tanks en ook zijn daar huurlingen actief. Gaddafi geeft een beloning aan mensen die de namen van oppositieleiders doorgeven aan de regering. Het gaat na jaren weer beter met de horeca. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de omzet 3,7% hoger dan een jaar eerder. Het was voor het eerst in drie jaar dat er meer werd verkocht in de horeca. Vooral de hotels deden het goed. Bij een aanval van Israëlische gevechtsvliegtuigen op Gaza's stad zijn drie mensen gewond geraakt. De aanval was een reactie op een beschieting vanuit de Gaza-strook. Palestijnse militanten hadden twee raketten afgeschoten op Bersheba in het zuiden van Israël. Het was voor het eerst in twee jaar dat een Israëlische stad werd getroffen door raketten met een bereik van 40 kilometer. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak verkopen aan een Engels bedrijf van de Russische investeerder Antonov. Spijker zegt, wil zich volledig concentreren op de productie en de verkoop van auto's van het merk Saab, de Zweedse autofabriek die het vorig jaar overnam. Spijker verkocht nog nauwelijks sportwagens. Het weer bewolkt en hier in hier en daar mistig. Het wordt 3 graden in Groningen en een graad of 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt en zacht met een kleine kans op